That's over. Come on, let's get it off. Fill up my car. Drake. Look at it again. Just take it off. Let's break the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Tot zover. Het ritme van ZF. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Dirkshorn in Noord-Holland is een verzorgingshuis ontruimd vanwege een brand. Volgens ooggetuigen werden ramen ingegooid om bewoners te kunnen redden. Twee bejaarde bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen en rookvergiftiging. Ruim andere hoogbejaarden werden naar een kerk gebracht. De meeste brengen de nacht door bij familie, sommigen slapen in een verpleeghuis in de buurt. De brand in Dirkshorn bracht de afgelopen avond rond 10 uur uit en was vrij snel onder controle. In Polen is Marek Edelman overleden, een van de leiders van de Joodse opstand in het ghetto van Warschau. In het ghetto hadden de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog honderdduizenden Joden samengedreven. Edelman leidde in 1943 het gewapende verzet tegen de Duitsers. De opstand werd na een maand bloedig neergeslagen. Zo'n 6.000 Joodse opstandelingen kwamen daarbij om het leven. De rest werd afgevoerd naar concentratiekampen. Edelman zelf kon uit het ghetto ontsnappen via de riolen. De opstand in het ghetto was een van de inspiratiebronnen... voor de grote opstand in Warschau in 1944. Ook aan die strijd deed Edelman mee. Hij was de laatste overgebleven leider van de Joodse opstand... Marik Edelman is 90 jaar geworden. Het noodweer op Sicilië heeft aan zeker 20 mensen het leven gekost. Hevige regenval leidde tot overstromingen, modderstromen en aardverschuivingen. Vooral de oostelijke havenstad Messina is getroffen. Huizen zijn ingestort en auto's zijn door het water meegesleurd. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam doordat veel wegen zijn weggeslagen of bedolven zijn onder de modder. Vannacht viel in Messina in de Rijn 3 uur tijd 230 mm regen. De Italiaanse regering heeft delen van Sicilië tot rampgebied verklaard. Het weer, vooral in het noorden van soms regen of motregen. De komende dag waait het stormachtig en valt opnieuw af en toe regen. In het zuidoosten. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. They say she low down. It's just a rumor, I don't believe 'em. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood hoe. I'm trying. To I don't know I'm trying to you